met de trein en dan eh uh, lopen Ik heb geen auto. Ik heb ook geen auto. Nou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 Je kijkt niet eens om je heen. Ik ben niet elke dag dezelfde. Kun je niet zeggen wat er is? Er is niets. Ik wou ik een muts gehad. Je hebt toch nooit een muts gehad?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 Wie komt die inktlab? Ik geloof van Joop. Verdomd aardig. Hoe was je vakantie eigenlijk? Storm en regen. Maar verder wel mythos. Ja, de... Heb ik die inktlab voor jou gehad, Joop? Dag Lien. Dag Maarten. Dan hoef je eindelijk je pen niet meer aan je broekzak af te vegen. <laughs> Verdomd aardig. Hoe heb je het gehad? Regen. <laughs>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 Nee, maar ik vind het wel verdomd vervelend. Jaring wordt 21 oktober gehuldigd in het Singermuseum. Zijn radioprogramma bestaat 25 jaar. Is Jaring eigenlijk beter? Niet dat ik weet. Maar zijn radioprogramma doet hij nog wel. Ik dacht van wel. Als hij 21 oktober nog maar beter is. Heb ik ook zo'n uitnodiging? Nee. Alleen Balk en Flik de Fluiter en ik. Dat is toch te gek? Iedereen op het muziekarchief werkt er mee.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 Heb je nog even? Wat vind je daarvan? Van de Akker, generalist. Schenk, generalist. Muller, generalist. Wichelaar, generalist. De Nooie, voeding, kiepen, generalist. Vind je niet geweldig? Ik vind het meestal.